een Klomp met het NOS-journaal. De Nederlandse hulpverleenster Anja de Beer, die in juni in Afghanistan werd ontvoerd, is vrij. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De Beer, de Nederlandse directeur van een Zwitserse hulporganisatie, werd destijds gekidnapt in de hoofdstad Kabul. Ze is opgevangen door de Nederlandse ambassade. Ze zegt dat ze redelijk goed is behandeld, maar wel maanden in isolatie zat. De FNV roept Rijksambtenaren op tegen het vandaag gesloten CAO-akkoord te stemmen. Volgens de vakcentrale gaat door het akkoord, waarin een loonsverhoging is opgenomen, het pensioen van de Rijksambtenaren tot 15% procent achteruit. Onderhandelaars van drie andere vakbonden, waaronder de CNV, hebben wel hun handtekening gezet. De vakbondsleden kunnen er de komende tijd over stemmen. De regering van Noord-Ierland staat op springen na de arrestatie van een lid van de katholieke regeringspartij Sint-Fijn vanwege de moord op een IRA-lid. Premier Robinson zegt dat een aantal ministers van zijn protestantse partij DUP zal aftreden. Sint-Fijn was de politieke tak van de terreurbeweging IRA die bekend stond om zijn interne afrekeningen. Robinson zegt dat zijn coalitie niet verder kan als de oude IRA-structuren nog bestaan. Atleet Daphne Schippers wil zich het komend seizoen ook toeleggen op het verspringen. De wereldkampioene op de 200 meter zei voor een wedstrijd in Brussel dat ze iets meer wil dan alleen maar sprinten. Verspringen is ook onderdeel van de zevenkamp, waarmee Schippers dit jaar stopte om zich geheel op de sprint te kunnen concentreren. Schippers is ook Nederlands recordhouder op het onderdeel verspringen, met een afstand van 6,78 meter. Het weer overwegend helder met minima tussen 7 en 10 graden. Overdag zonnig, het wordt 18 tot 20 graden. In de loop van de middag stapelwolken en vooral in het noorden een enkele bui. Vanaf zaterdag wordt het dan wisselvallig. En dit was het... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu de nacht. Sunday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 Still be. Fun.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 a ghost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 And what we see is no surprise Got a feeling most of treasure And we love so deep we count